En een hele goede avond, dames en heren. dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. We zitten nu met z'n allen gezellig in Café Libertaria met onze virtuele drankjes die we met virtueel geld hebben betaald aan een virtuele boerman. Uh, ja, Mart van der Leer zit aan zijn virtuele espresso. Hallo Mars. Hey, goedenavond johan. Hele goedenavond. En uh, ja, het is hier in het virtuele café is het altijd avond. Want dat is altijd toch ja, het gezelligste moment van de dag, hè? niet waar, uh, Jurjen? Absoluut, absoluut. het is hier absolute. altijd gezellig. Ja, virtuele gezelligheid. <laughs> nee, en jij bent in de virtuele verslagen van de, van de gemeente Utrecht gedoken. Mm -hmm. En daar heb je weer heel veel virtuele smeuigheid gevonden. De digitale snelweg. Daarover later meer. Ja, en het is geen fantasie, want het is allemaal te vinden op utrecht.nl. Maar daar zometeen meer over. En we gaan nu eerst even naar het nieuws. We beginnen altijd met het goud, de zilver en de bitcoin. Laten we eerst beginnen met goud en het zilver. Jurgen? Ja, nou, er is wat winst genomen vandaag. Want het goud is erg rap omhoog gegaan. Oh. Dus een procentje minder. Maar nog steeds 13,115. Dus. Ja, en de zilver? Uh, zit op 21,51. Dat oh. is 1,77% afgegaan. Maar oh. zilver is ook wat volatieler. Maar bij de winstnemingen... Er wordt niet verwacht dat de daling structureel is. Ah, oké. Okay. Ja, en, uh, de Bitcoin. Ja, ik uh, <coughs> nam de, normaal gesproken altijd de cijfers van Mangox. Maar daar gaat het niet zo goed mee de laatste tijd. Uh, dat hadden we vorige week al een beetje uh, ja, behandeld. En het is uh, de dollar. Sorry, de. Um, de Bitcoin die staat daar op ongeveer op 200 euro's. Uh, Ja, Je weet nog, drie weken geleden was het nog uh, bijna ja, 700, dus dat is een behoorlijke daling. Maar bij andere Bitcoin exchanges zoals Kraken, die we nu voortaan gaan nemen, daar is het uh, 460 eurotjes. Dus dat is al wat beter. Maar uh, ja, er zijn geruchten gaan dat uh, Mt. Gox uh, op het randje van een vieze mens zit, maar dat zijn geruchten. Dus daarover meer later. Um, verder wat ik, uh, er was ook nog een nieuwtje dat uh, de Silk Road, de, de website waar uh, ja, libertariërs uh, ja, nogal lovend over zijn, dat een soort vrije markt is voor wapens en drugs en uh, stevia en andere dingen, uh, die heeft een herstart gemaakt onder de naam uh, Silk Road 2.0 en ja, dat, dat was al meteen een, een, een bankoverval, Er waren bitcoins buitgemaakt uitgemaakt door een groep hackers. Ja, dat mag eigenlijk geen nieuws heten, want uh, ja, als er ergens een bank in de wereld uh, bezocht wordt door een man met een masker voor, een koude hoed op en twee revolvers, dan hebt uh, ja, niemand daarover. Maar als het uh, bit om bitcoins gaat, dan is het natuurlijk weer uh, nieuws. <laughs> het is een beetje raar, hè, want centrale banken zijn ook wel eens zo gehackt. Ja, absoluut. Uh, eind 2010 bijvoorbeeld uh, de, bank, de centrale bank van de Verenigde Staten. Mm. Gedaan door een man uit Maleisië Een hele mm. slimme kerel. Inderdaad, ja. Nee, maar goed. Uh, eigenlijk mag dat verder geen nieuws heten. We wil eigenlijk alleen maar zeggen dat uh, de bitcoin erkend is door de equivalenten van de overheid. Namelijk de criminelen. Ja. Uh, er was nog meer nieuws. Werkeloze industriële complex. Ja, ja dat klopt. Ja. Het gaat, uh, in, uh, in de Verenigde Staten heeft men het vaak over uh, het military industrial complex. Mm -hmm. En uh, dat gaat dan over... Uh, ja, hoe dat de Amerikaanse overheid uh, heel nauwe banden heeft met uh, bedrijven als Halliburton, Halliburton en uh, Blackwater en uh, dat soort bedrijven. Ja, Glock die de pistolen voor de politie levert. Ja, ja, ja. En, uh, ja, dat zijn dus wel heel erg nauwe banden waardoor het gewoon een soort van uh, fascisme uh, wordt of corporatisme wordt. Mm -hmm. En uh, ja, in Nederland hebben we dus eigenlijk het werkloze industriële complex. Mm -hmm. En uh, waarom zeg ik dat? Uh, er gaat namelijk 6,5 miljard euro per jaar uh, naar dit uh, werkloze industrieel complex. Mm -hmm. En uh, dat gaat naar, zoals het door de overheid wordt genoemd, activerend arbeidsmarktbeleid. Oh joh. En, ja, en voor wie dat uh, op wil zoeken, het uh, staat op uh, decorrespondent.nl. En het, mm -hmm. de kop van het artikel is het failliet van de Nederlandse werkloze industrie. Er is een hele mooie foto bij van uh, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher. Mm -hmm. En die zit daar gezellig, zoals het een ambtenaar uh, betaamt, uh, lekker een beetje te, te praten met, uh, met een paar uh, mensen. En uh, ja, die zitten daar uh, en ik kan me zo voorstellen... Uh, dan zitten ze daar over... Uh, het was een soort van uh, training, uh, begrijp ik. Een training van het UWV in Amsterdam. En uh, nou, aan het eind van het liedje gebeurt er eigenlijk niks en hebben ze er niks aan. <lacht> en dat zeg ik niet alleen omdat ik, dat, uh, omdat ik dat zomaar denk. Dat is niet uit de lucht gegrepen, maar dat, dat blijkt ook echt. <lacht> um, als we het namelijk hebben over dat, uh, dat zogenaamde activerende arbeidsmarktbeleid... Dan hebben we het eigenlijk van alles van over alles van uh, sollicitatietraining tot gesubsidieerde werkplekken. <lacht> en um, daar geven we Nederland zoveel aan uit dat uh, alleen de Belgische en Deense overheden nog meer uh, uitgeven. Mm -hmm. En voor de rest uh, staan Nederland, Nederland staat dus eigenlijk in de top drie, mm -hmm. derde. En, uh, dat was 2011 trouwens, die, uh, die getallen. En, nou, er komen een aantal mensen aan bod in het artikel, en waaronder een, een hoop hoogleraren. En eigenlijk wordt uh, de analyse wordt eigenlijk mooi uh, opgezond door uh, Jouke van Dijk, die is hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse in Groningen. En zij zegt, het helpt hoogstens een heel klein beetje. En soms werkt het aan voor rechts en die andere hoogleraren, die zeggen min of meer hetzelfde, die zijn het ook met haar eens. En het dieptepunt hier is vier werklozen uit Oost-Groningen, die voor een totaalbedrag van 4 miljoen euro aan een baan werden geholpen. <lacht> dus... <lacht> ja, dus... <lacht> dus, voor een miljoen per werklozen, maar dan heb je ook een baan. We ja, waren echt hele hardnekkige werklozen daar, joh. Daar hebben ze een miljoen ingestopt. Ja, ja, precies. Ja. Ja, als ze net zo goed, goed die mensen gewoon een miljoen kunnen geven, gaan we lekker van rentenier of zo. Ja, ja, ja. ja. En uh, dan hebben we hier nog een hoogleraar uh, bij de naam Van der Klauw. Die heeft uh, samen met uh, even kijken met zijn collega uh, Stefan Castoriano, ik denk aan dat dat geen Nederlander is, maar misschien ook wel. Um, uh, deel, die heeft ontdekt, dat uh, uit onderzoek dat, uh, met die collega dus, dat deelname aan een commercieel reïntegratietraject kostte 4000 euro, de werkloosheid juist verlengd. Mm. Waarom zeggen commercieel, dat wordt in een artikel verder ook uitgelegd, op een gegeven moment hebben ze, ge hebben ze het geprivatiseerd. En dat klinkt op zich uh, klinkt dat als uh, iets wat wij als libertariërs toe zouden juichen. Oh, privatisering. Maar goed, we hebben het nog steeds over, uh, zoals ik zei, uh, reïntegratie, ja. Uh, uh, ja, sollicitatietrainingen en dat soort dingen. Mm -hmm. En dat is dus nog steeds, uh, de overheid zit daar nog steeds in. Hè? Laten we niet net doen alsof dat uh, volledig geprivatiseerd uh, was. Mm -hmm. um, vervolgens uh, kunnen we ook nog vermelden dat er uh, op een gegeven moment een, uh, een rapport is verschenen. Uh, ...genaamd het Active Labor Market Policies in Europe, Performance and Perspectives... ...door een economisch instituut in Essen in Duitsland. Dat is in 2007 verschenen. En daarin wordt het volgende gezegd. Nederland heeft geen traditie waarin beleid van begin af aan wordt geëvalueerd. Veel grootschalige programma's zijn nooit onderzocht. Nog opvallender is dat veel beleid geen goed gedefinieerde en onderbouwde doelstelling heeft. Mm -hmm. Nou, ook dat uh, geeft dan weer eens aan uh, hoe ver we eigenlijk afgezakt zijn. Mm -hmm. En uh, verderop zegt uh, diezelfde mevrouw die ik eerder al noemde, Jouke van Dijk... Um, die heeft uitgevonden dat uh, in 2008 heeft ze dit uh, gevonden dat reintegratie van één langdurig werkloze gemiddeld 537.000 euro kost. Sjag jong. Ja. <laughs> en nou dan denk je als je dan uh, tegen het eind van het artikel komt denk je van oh er is volgens mij toch nog, uh, toch nog licht aan het eind van de tunnel. Want in 2012 was er een motie van de SP en VVD. Uh, die motie heeft, ge heeft geleid tot uh, onderzoek naar allerlei vormen van uh, activerend beleid zoals dat ze zo mooi noemen in zeven gemeenten. En die resultaten in het begin 2013 zouden die dan uh, op tafel komen. En dan zouden we meer weten. Nou, zoals, uh, zoals je weet Johan zitten we inmiddels in februari 2014. En we hebben nog steeds niks gezien. Mm -hmm. Dus ja, het is... Uh... <laughs> Het is een heel uh, ingewikkeld, ingewikkeld verhaal eigenlijk, wat betreft uh, alle cijfertjes, maar de conclusie is heel simpel. De volgende keer dat iemand zegt uh, dat we niet mogen experimenteren met werklozen, het zijn geen proefkanijnen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kun je in stemmen knikken en zeggen, inderdaad, want het werkt niet en het kost 6,5 miljard euro per jaar. Ja, ze kunnen beter gewoon even naar Randstad gaan, of ja, Tempo Team, andere Deco. Die ja. hebben altijd werk, ja. Ja, nou. zo zie nou, je nou, het ja. blijft, uh, Kijk, symboolpolitiek blijft iets wat natuurlijk uh, gewoon een, een feit is en wat we elke dag om ons heen zien. Ja. En dat is met dit soort dingen ook het geval. Hè? Je wilt gewoon als, uh, denk ik als politicus uh, niet gezien worden als iemand die zegt van... Uh, ja, we doen er niks aan, het komt vanzelf goed. Mm -hmm. Ook al zou dat natuurlijk uh, de beste oplossing zijn vanuit... Uh, ja, Oostenrijkse uh, economische schoolperspectief, mm -hmm. Maar uh, ja, daar zijn politici natuurlijk over het algemeen niet van gediend. Hè. Die willen ja. uh, laten zien dat ze iets doen. En uh, dat ze het serieus nemen. En, uh, enzovoort enzovoort. En dan krijg je dit soort dingen. Ja, ja. Dus 6,5 miljard euro per jaar. Ja. Um, en dan gaan we naar het volgende bericht van PVDA en VVD. Die rollen met elkaar over de volgende onderwerpen. Namelijk softdrugsbeleid. Ja, inderdaad Johan. Het is mm -hmm. uh, vanmiddag, uh, woensdagmiddag hebben we het dan over. Uh, is er een debat geweest over de regulering van de wiettilt in ja. de Tweede Kamer. En daarbij is er een flinke aanvaring geweest tussen VVD en P van A over het softdrugsbeleid. Ja. Want uh, de P van A wil, uh, net als een aantal oppositiepartijen, dat minister Opstelter de softdrugs uit de illegaliteit haalt. Maar ja, meneer Opstelter die zegt daar uh, komt helemaal niks van in. Daar komt niks van in. <laughs> en, ja, het gaat natuurlijk om twee regeringspartijen, de VVD en P van A, dus dat komt dan uh, groots in het nieuws. Maar uh, ja, Opstelter die, die voelt niks voor die, uh, die experimenten die, ze, die worden voorgesteld door de P van A. Uh, gemeentelijke experimenten hebben we het dan over. Mm -hmm. Want uh, zo is de PvdA dan wel weer. Ik bedoel, we kunnen ze complimenten geven, zoals ik dat ook doe, bij deze. Dat ze de software uit de illegaliteit willen halen... maar dat ze dan vervolgens uh, de gemeente erbij uh, willen betrekken... of de gemeente als, uh, als leverancier willen aanstellen... dat uh, gaat dan weer, druist dan weer helemaal tegen enige vorm van vrijheid in, denk ik. Ja, ik heb het idee dat ze, dat ze eigenlijk... Uh... Ja, hun willen gewoon een monopolie op softdrugs. Dus dat, dat is het hele verschil. Dus uh, kijk, de, ja. de, v, de VVD die is dan, ja, vreemd genoeg alles behalve liberaal op dat gebied. Ze ja, willen dat absoluut. gewoon bestrijden, dat het ja, monopolie bij de criminelen blijft. En ja. De, ja, de PvdA wil dat het monopolie bij de gelegaliseerde criminelen blijft, namelijk de overheid. Ja, nee, klopt. Nee, bij ja. iedere, iedere kans op uitbreiding van de politie staat, staat de VVD op de barricade. Ze schreeuwen dat het moet en uh, dat het nodig is. Mm -hmm. Dus uh, dat is inderdaad alles behalve liberaal ja. op, uh, op, op het gebied van persoonlijke vrijheid. Mm -hmm. Uh, ook trouwens op het gebied van economische vrijheid. Maar daar hoor je in ieder geval nog wel de retoriek. Mm -hmm. Maar uh, ja, bij de PvdA... dat is inderdaad uh, volgens het politieke spectrum uh, tegenovergestelde. Mm -hmm. Maar ja, dus zoals wij libertariërs weten... is dat van het politieke spectrum ook niet uh, betrouwbaar. Nee. Want uh, ja. Ze willen nog steeds inderdaad gewoon dat de gemeente het regelt. Hè? En dan wel, dan wel vrijgeven tussen aanhalingstekens. Yeah. In de zin van dat, uh, dat het niet vervolgd wordt als je het gebruikt. Mm -hmm. Maar ja, als, de, als de gemeente dit gaat, uh, zelf gaat telen... Dan kan ik me moeilijk voorstellen dat het ook uh, tegelijkertijd legaal blijft om het zelf te doen. Ja, ja. Dan, hoeft het, dan hoeft de gemeente het ook niet te doen. Ja, ik weet nog uit de tijd dat ik nog veel uh, blode en zo. Als je ja, die zogenaamde medicale wiet die je toen had, dat is gewoon niet te pruimen. Ja. Ik bedoel, kom op. Ik bedoel, de Dat je gewoon het lekkerste spul wat je, wat je maar kan krijgen. En, en ja, ja. Ik durf te wedden dat als het dan eenmaal zo, zogenaamd gelegaliseerd wordt, die productie, ja, dat je dan van die staatswiet krijgt die gewoon niet te pruimen is. En ja, dat, dat dan, dan, dan toch die, die illegale markt gewoon blijft. Ja, ja, inderdaad. Ja. Trouwens, uh, grappig: uh, een van de mensen die hier uh, aan bod komt, uh, zei aan detail: SP van de A-kamerlid Rebel. <laughs> Die riep minister opstelde op om uh, toch eens te gaan luisteren naar die burgemeesters die mm. dat uh, manifest hadden ondertekend. Heel rebels, ja. Ja, ja bijzondere Ja, Wat ook rebels was, waren natuurlijk de, de korte rokjes van ABBA. Wie, kunnen, wie kan die nog herinneren? Ja, ik ben volgens mij hier de oudste in het stel. Um, ABBA was een bandje, vooral populair in de jaren zeventig. En uh, ja goed, ik heb het uh, nog een beetje meegemaakt. Ik was toen een hele kleine coter van een jaar of tien. En ik zag, uh, die stond dan met zo'n heel uh, uitdagend korte rokje te dansen. En ondertussen voelen je te zingen. En dat vond ik natuurlijk heel spannend. Maar nu is er dus een bericht opgedoken waaruit blijkt dat dat korte rokje van haar dus niks te maken had met uitdagen. Gewoon belastingtechnisch trucje was. Vertel, wat, wat was er aan de hand met Abba? Ja, schitterend bericht, joh. <laughs> het is verschenen in uh, The Guardian. Ja. Yeah. Onder de kop: Abba admits outrageous outfits were warned to avoid tax. Ah, dat is niet om mij te verleiden, dus. Nee, nee, nee helaas niet. Jammer. Nee, het is, uh, ja, op een gegeven moment komt uh, Björn uh, Ulweus, denk ik de uitspraak, die komt aan het woord. Die zegt, uh, in mijn mening uh, zagen we eruit als een stel gekke, als een stel idioten. En er was niemand zo slecht gekleed als wij op het podium. <laughs> en dan vraag ik je ja, af, nou, waarom dan? Nou, dat blijkt uit het boek uh, ABBA, the official photobook. Uh -huh. En dat uh, is uh, gepubliceerd om te vieren dat ze 40 jaar, uh, uh, 40 jaar daarvoor het uh, Eurovisie Songfestival wonnen met uh, Waterloo. Uh -huh. En uh, nou, daar blijkt dus dat ze die, uh, die outfits uh, droegen omdat uh, bepaalde outfits uh, belastingvrij of, uh, aftrekbaar waren voor de belasting. Mm -hmm. Maar dat was dan alleen zo als die, uh, die outfits zo bizar waren... dat ze onmogelijk ooit op straat gedragen zouden kunnen worden. Mm. Dus uh, ja, vandaar inderdaad, uh, zoals in de foto daarboven... Uh, de, de lange laar tot over de knieën... de, de glitterrokjes uh, en uh, ja, de mannen zien er als een soort van... Uh, de een als een soort cowboy en de ander als een soort van... Uh, ja, iemand met een mislukte tuinbroek aan. <laughs> en, uh, <laughs> ...plateauzolen van, uh, ik denk, 50 centimeter. was dat dan uh. alleen in, in, in Zweden... ...Noorwegen zomer? Uh, ik kan me nog Funke Delik herinneren, het parlement... Heb je Bootsie Collins wel eens gezien, man? ik bedoel... ja, ja. Daar is allemaal nog niks bij. Ja, dat waren toch trendsetters. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ongewild misschien. Trendsetters tegen wil en dank. Want ze zien er ook echt uit als je, als je die foto ziet. Een soort van uh, kruising tussen de Powerpuff Girls en de Dalton Brothers of zo. Ja, ja, ja. Ik bedoel, Kiss, oh, ja. uh, Kiss bijvoorbeeld. Uh... Ja, ja, zeker. Ja. Ja, maar toch ja, weer. De... Toch, uh, we moeten ons standpunt herzien, zien, man. Ja. Want uh, je ziet toch wat voor goede invloed belastingen kunnen hebben. Ja, het dus, ja. Als je jou zit, Maar ik, ik ben helemaal om. Dus ja. uh, ik ga me aanmelden bij de SP. <laughs> en, uh, nee, maar goed. Het het het... Eindelijk, het is door belasting... de, de, de, will, of de, de drang naar belastingontwijking. Dat, dat is het er nee, eigenlijk. Absoluut, ja, ja zeker weten. Ja. Ja. Dus, ja, ja, ja. Dus, Abba was dus niet alleen maar creatief in het maken van muziek... maar ook in het, creatief in het ontwijken van belastingen. Ja, dan gaan we naar het volgende bericht. We zitten blijven een beetje in Scandinavië... want uh, ja, ik weet niet wat dit nou echt eigenlijk... met vrijheid te maken heeft, maar... Breitvik, je weet wel, de man die... Uh, ja, in, uh, in Noorwegen... een uh, behoorlijke schietpartij had veroorzaakt... en daarmee... Uh, een hoop mensen had gedood, uh, veroordeeld is, die is een hongerstaking gegaan. Ja, staat op uh, capitalism, uh, capitalismisfreedom.com. <coughs> en uh, de beste man wil graag uh, op kosten van de belastingbetaler een Playstation 3, want hij heeft nu een Playstation 2 in zak. En dat terwijl er al een Playstation 4 is, kom op. Ja, ja. Nou ja, eigenlijk uh, geeft dit aan uh, dat het, dat het strafrechtssysteem in Noorwegen ook niet goed werkt. Want een strafrechtssysteem werkt natuurlijk als uh, de nabestaanden van de 77 vermoorde mensen, de mensen die uh, getraumatiseerd zijn, de mensen die fysieke wonden uh, hebben opgelopen door uh, ja, Breivik's uh, daad, um, die zouden gewoon compensatie moeten krijgen. Dus Breivik zou nu hard moeten werken uh, om uh, die mensen te compenseren. Maar dat gebeurt niet. In plaats daarvan zit hij op zijn buien uh, computer computerte spelletjes te spelen... in een zwaar bewaakte gevangenis van uh, vadertje staat, die hem uh, verzorgt. Waarschijnlijk heeft hij ja, niet alleen de Playstation 2, maar ook een televisie op, uh, op, op zijn kamer. Het, het, het is echt waardeloos dat, dat, dat de overheid zo iemand verzorgt... en dat zo iemand de slachtoffers niet compenseert. Inderdaad, ja, dat is weer het hele failliet van, uh, ja, van, van, van, van, van een rechtssysteem waarvan de, de staat een monopolie op heeft dus je krijgt de slechtste kwaliteit voor de hoogste prijs voor de meest onredelijke salarissen denkbaar ja, nou ja ik denk dat Jurgen inderdaad een goed uh, punt maakt dat het uh, ja, eigenlijk, eigenlijk wordt het soort, uh, geïnterpreteerd als een misdaad tegen de staat ja. He, want de staat legt hem een straf op en uh, ja, die moet hij dan uitzitten en voor de rest uh, ja, wat er gebeurt met uh, de nabestaanden of uh, de mensen die op die, uh, die dag verwond zijn mm -hmm. uh, misschien ook uh, levenslang uh, daar uh, in ieder geval psychisch uh, last van hebben die, uh, ja, die die hebben verder niks en ja. die man die komt naar de benen 21 jaar heeft hij op zijn hoofd aan. Dus, uh... ik, ik vraag me ook af wat voor spelletjes hij dan op PlayStation doet weet je wel. van die uh, schietspelletjes ja, adult ja games ja. wordt overgesproken gesproken in artikel. Sorry? het artikel het moet voor volwassenen zijn uh, adult dus, uh, ja, ja schietspelletjes ja. <laughs> ja en, en, en dat was niet de enige is hij wilde ook betere omstandigheden voor zijn dagelijkse wandelingetje <laughs> hij wilde het recht op, op, op meer communicatie met de buitenwereld ja en ja, het is ongelooflijk dat die man uh, dat, hij dat soort dingen kan, kan zeggen. Dat wil, dat wil dus zeggen dat hij absoluut geen spijt heeft. Hij wil trouwens ook een verdubbeling van zijn, zijn zakgeld. Eh. 300 kronen, dat is ongeveer 50 euro's. Ja. Hij wil dus 100 euro. Ja, als je dat soort, uh, dat soort uh, eisen gaat stellen, dan, ja, dan ben je duidelijk nog steeds zo ziek als, uh, als die dag dat je. Dan uh, heeft gewoon duidelijk geen spijt. Dat je begon te schieten. Nee, en dan zie je ook dat het natuurlijk gewoon een totaal faal is van rechtsstaat inderdaad. Ja, Snel privatiseren dus. Ja, inderdaad. Ja, dan gaan we verder... En dan wel eens een geheel. Ja, dan gaan we verder naar het volgende artikel. Dat is uh, de Italianen zijn een vijfde van hun geld buitenlandse geld kwijt. Dat klopt, uh, Johan. Het uh, artikel is verschenen op express.be, bij onze zuidenburen dus. En uh, is getiteld, elke Italiaan die geld uit het buitenland krijgt, ziet daarvan automatisch 20% geconfiskeerd. En uh, dus ja, dat is eigenlijk zegt de titel het al. Hè? Als je dus in Italië een bankrekening hebt en je krijgt geld toegestuurd vanuit het buitenland. Dan zie je daar uh, automatisch 20% van uh, van, uh, ge van geconfiskeerd. Mm -hmm. aan, de, aan de grens. Virtuele grens natuurlijk. Ja. Maar, uh, en dan moet je als ontvanger, en nu komt de clue, dan moet je als ontvangen kunnen bewijzen dat het geld niets te maken heeft met het witwassen van illegale fondsen. Ah. En dan krijg je alsnog die 20%. Nou, dat is natuurlijk een fluitje van een cent. Hè? Om ja. te bewijzen dat het niets te maken heeft met het witwassen van. Uh, van illegale of van geld wat uh, op een illegale manier is uh, verkregen. Ja, dat, uh, dat, dat kun je zo doen. Hoe dan? Dus, uh, nou ja, niet. <laughs> ja, ja. Dat nee, helemaal van... niet. Dat is, ja, het is gewoon natuurlijk het totaal het uh, een van de fundamenten van een uh, van een rechtsstaat op zijn kop zetten. Hè? In plaats van uh, onschuldig, totdat je schuld bewezen bent, totdat je schuld bewezen is, ben je nu uh, als aan ben je schuldig, totdat je onschuld bewezen, mm. totdat jij zelf je onschuld kan bewijzen. Ja. Maar waar komt het ideetje vandaan? Ik ruik een beetje iets met de IMF, hè? I am fucked. Ja, nee, precies. Dat is, uh, het wordt in het artikel uh, mooi uh, erbij vermeld. Uh, Italië is het eerste land dat daarmee een, recht, een richtlijn van het IMF daadwerkelijk implementeert ja, Nou, dan gaan we snel naar een ander land toe, waar het uh, ja, ook al niet echt uh, goed uh, gaat. Dat is uh, Portugal. Ja, want in Portugal krijgen de ambtenaren is een nieuwe pensioenwet aangenomen. En de ambtenaren gaan minder pensioen krijgen. Mm. Nou, dat is weer positief natuurlijk, hè? Dat is heel positief nieuws. Want uiteindelijk, ja, het is ook logisch, als je bij een failliete werkgever uh, werkt, uh, mm. dan krijg je op enig moment uh, ja, ook minder, minder geld. En uh, ja, uiteindelijk kiezen deze ambtenaren niet om meer geld te stelen van de, van, van, van de Portugese belastingbetalers, mm -hmm. maar um, ja, de ambtenaren uh, die, uh, gaan, uh, die gaan meer betalen voor een uh, voor een ziektekostenverzekering mm -hmm. en uh, er wordt flink gesnoeid in hun pensioen. Mm. Ja, dat is positief. Ja, want er was al een paar jaar terug was het al zo dat Portugal de pensioenpotten wilde uh, aanspreken, maar dat is, ja. daar zijn ze verstandig mee omgegaan of? Nou ja, Portugal die heeft nu nog steeds een, uh, een, een tekort, dus uh, ja, laten we daar heel duidelijk over zijn. Mm -hmm. <coughs> er is nog steeds een probleem. Ja, ja, ja. Je, ze, ze proberen nu het overheidstekort terug te dringen tot 4% van de BNP. Mm. En dat zijn dan de budgettaire doelstellingen van het, uh, van, van het IMF. Ja. Maar ja, uiteindelijk hebben ze geen geld en zouden ze ook helemaal geen geld uh, moeten uitgeven... Dus ja, wat dat betreft uh, zijn die ambtenaren, ondanks ja, dat ze nu wel tekort uh, of, of wel uh, gekort worden, mm -hmm. uh, krijgen ze nu nog steeds geld uit, uh, uit, een, uh, uit iets wat al failliet is. Mm -hmm. Dan gaan we naar het uh, volgende nieuws, want ik lees hier ook dat er een, uh, een lijstje van uh, de Europese Unie is van woorden die ze niet meer mogen zeggen. Ja, dat klopt uh, Johan. Wat mogen ze allemaal niet zeggen? Ik bedoel, geen uh, scheldwoorden, vloekwoorden, woordjes met een F? Of... Nou ja, dat zou je inderdaad in eerste instantie denken. Mm -hmm. uh, totdat je het artikel daarvoor had van de uh, Daily Mail... Mm -hmm. En het artikel heet Bankrupt? No, say EU-language police. It's debt-adjusted, as Brussels tries to remove the stigma of going bust. Mm. Dus uh, ja, wat eigenlijk wordt gezegd, is dat uh, de Europese Unie uh, vindt dat uh, het woord uh, bankroet, of het woord faillissement, heeft een uh, negatief stigma. Ah. En uh, daar moeten we vanaf. Dus in plaats van uh, het woord bankroet, zeggen we debt-adjusted. Dus zeg maar schulden, uh, schuldenherstructurering, of uh, <laughs> iets, iets in die richting. Ik denk, uh, oh. bij, bij, dat, bij dat soort dingen, uh, denk ik toch vaak van... Ja, eigenlijk, eigenlijk is het wel goed dat dat soort dingen gebeuren. Omdat mensen daardoor juist de absurditeit van... Uh, is dat een woord? Absurditeit? Ja. Uh, de absurdheid van de uh, Europese Unie inzien. Ja, en, uh, ja, Daar ben ik ze dan toch wel weer dankbaar voor. Hè. Bij iedere, wet, uh, iedere belachelijke wet die ze aannemen over uh, olijfolie op de tafels bij restaurants mag niet meer. Of uh, uh, als, als je komkommer of je banaan te komen, is, dan, uh, dan mag die niet verkocht worden. Of, uh, ja. hè, dit, zijn, dit zijn echte wetten hè, die bestaan hebben. Die, die, die laatste wet die ik noemde is inmiddels weer... Uh, die, die, die werd zo, zo belachelijk gevonden in Europa dat die weer is afgeschaft, maar die heeft een tijd bestaan. Ja, ja gescheiden toiletten voor eenmanszaken. Ja, ja, precies, ja. Dus, uh, ja. Het is echt te bizar voor woorden. Maar uh, ja, zoals ik zei, ik ben ze er ook alweer dankbaar voor. Ja. Dus uh, dank Brussel, uh, ja, dank EU. Dus heb je nog meer uh, dingen uit dat uh, woordenlijstje? Want dat wil ik toch wel even weten, hoor. Ik uh, bedoel, bankroep mag, mag niet meer, maar hebben ze nog andere woorden die niet mogen? Of uh, schuld uh, nou ja, op of... Op, op, op, dit, op dit moment nog niet. Mm. Maar uh, ja, ik bedoel, ze zijn, ze zijn eenmaal begonnen. En uh, ja, zoals je weet, uh, als de EU ergens aan begint... Het is gewoon een lijstje ik... wat nog in de maak is of zo. Ja, precies. Het is op dit moment een kort lijstje. Maar uh, ja, ja, ja. het lijstje is er. En uh, er, zal, er zullen ongetwijfeld meerdere, uh, meerdere woorden bij komen. <laughs> nou, ik, uh, ik ben benieuwd. Dit dus moeten we een beetje in de gaten houden, denk ik. Want we moeten wel iets hebben om over te lachen, natuurlijk. Hè? Ja, nou ja, de Britten <tus> hebben er nu al om over te lachen. Mm -hmm. want uh, een, een van de, uh, de parlementariërs die het uh, daar... Uh, ja, ...aan het voetlicht bracht. Die heet uh, Brooks Newmark. Mm -hmm. uh, die zei, uh, dit laat nou zien hoe intellectueel bankroet... Uh, ...sorry, uh, uh, schulden hergestructureerd <laughs> de Europese Unie uh, is geworden. <laughs> dus uh, ja, we hebben er al lol mee. Dus nou ja, laten we doorgaan dan, toch. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, dan gaan we naar het volgende bericht. Uh, het gaat over een uh, ja, heruitreding van een Nederland uit de Europese Unie. En dat is allemaal onderzocht door... Uh, Capital Economics, een opdracht van de PVV. En ik zeg uh, bewust heruittreden, want uh, ja, Nederland is eerder uit een uh, Europese rijk getreden, namelijk in 1581. De akte van verlatingen, voor degenen die opgelet hebben destijds op uh, school, de geschiedenisles. Um, ja, want dit zou misschien wel eens uh, kunnen gaan leiden tot een opnieuw uitstreden van. ...Nederland uit een Europees uh, Rijk. Nou ja, het is in ieder geval uh, de, de Nexit. Hè. We hadden eerst de Grexit, de Griekse uitreding. Uh, maar nu hebben we dus de Nederlandse Exit. En die kan iedere gezin jaarlijks uh, 10.000 euro opleveren. Hm. En dat is slechts één van de grote voordelen. Uh, nou ja, het valt vrij spreker op dat sinds het uh, uitgeven van het rapport... ...de PVV er uh, ja, nog wat weinig uh, mee heeft uh, gedaan en uh, ja, uiteindelijk moet je uh, nu wel het woord uh, gaan spreiden natuurlijk ja, ja. Uh, maar wat zeg je, PVV heeft er weinig mee gedaan? Of? ja, ja die, uh, ze hebben er weinig uh, aandacht uh, aan besteed en uh, ja, zijn daarna weer teruggegaan naar de, naar de gebruikelijke topics maar eigenlijk uh, ja, zou iedereen dat rapport uh, toch even goed moeten doorlezen mm -hmm. en uh, ervoor zorgen dat uh, ja, dat er dat, dat, dat, dat, dat wel aandacht voor komt want het is wel belangrijk dat we ja, dat we deze informatie ook nuttig gebruiken. Ja, maar goed, het is zaterdag erin gekomen. Ik bedoel, wat had je dan verwacht dat de PV er allemaal mee zou gaan doen? Ik bedoel, misschien gaan ze er nog wat mee doen. Mm het -hmm. kan ook even ja. zijn dat ze er zaterdag is dus uitgekomen. Ze mm -hmm. uh, dus hebben we nog even een weekje, gaan ze erover vergaderen. Dus misschien dat ze volgende week er wat mee gaan doen of zo. Ja, maar uiteindelijk, ja, dat, uh, het gaat er natuurlijk wel om. Uh, dat het, uh, dat, dat het op de goede manier uh, wordt uh, verkocht. Mm -hmm. En uh, ja, wat belangrijk is, is inderdaad dat, dat het niet zo is als Nederland uittreedt dat dan in één keer alle handel uh, stopt. Nee, tuurlijk niet. Nee. Ik denk dat het juist. Dat is, uh, ja, het hangt vanaf hoe, hoe Nederland eruit treedt. Ik bedoel, als Nederland uh, eruit gaat treden en ja, het wordt meteen een soort uh, Noord-Korea, Noord ja, dan kan je niet veel handel verwachten. Maar als Nederland eruit treedt en het gaat dan een libertarische kant op, kijk, dan wordt het heel, heel gunstig voor handel. Ja, ja nee, dat is goed dat je dat benoemt. Hè? Als ja. je inderdaad gelijk dus ook uh, Schengen opzet zegt en uh, je gaat uh, de grenzen helemaal dicht doen, ja, dan weet je natuurlijk niet wat, wat, wat, wat, wat dat voor gevolgen heeft. Hè? Ja, en dat is wel neen. een van de dingen. In, in dit rapport wordt er wel van uitgegaan dat er vrijhandel uh, ja. blijft. Mm -hmm. En uh, ja uiteindelijk is het de vraag of dat... Uiteindelijk zou de Libertarische Partij natuurlijk het rapport het beste kunnen uitvoeren. Ja, inderdaad. En ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, en dat is misschien ook de reden waarom uh, Wilders er nog niet mee aan de haal is gegaan. Hm. Omdat uh, er misschien uh, onderliggende uh, aannames zijn, uh, die zijn gemaakt door Capital Economics, die Wilders niet aanstaan. Ja. Als we het inderdaad hebben over uh, vrije, vrije handel en uh, ja, meer een libertarische kant op gaan dan een nationalistische kant, wat, hm. uh, wat ik Wilders uh, eerder zie uh, voorstaan... Ja. Ja, dan uh, denk ik dat je een aantal van die, uh, van die bevindingen van, het, uh, van Capital Economics, dat je die niet zomaar klakkeloos over kan nemen. Want als ja. je niet doet zoals het in het rapport uh, staat, ja, dan kun je moeilijk zeggen dat het, uh, dat het dan geldt, dat, het, dat die vlieger überhaupt opgaat. Ja. Mm -hmm. ja. Nou, ja. In ieder geval vrij spreker, adviseert om het hele rapport te gaan lezen en uh, roept Nederlanders op om wakker te worden en om het geld uh, terug te gaan eisen. Ja, want uiteindelijk hebben we veel uh, geld verloren aan de euro. Ja, precies. Nee, dat is nee. inderdaad waar, ja. Nee, goed, en dan gaan we naar het volgende bericht. Ik lees hier, uh, oh ja, we gaan naar Amerika toe. Uh, ja, er is, er is weer van alles gebeurd in Amerika. Ik lees hier dingen over Obamacare, um, over werkelozen waar ze dus een hele aparte mening over hebben. Dat gaan we zo meteen behandelen. Maar eerst natuurlijk over het, uh, ja, het, de schietgraag politie daar in de Verenigde Staten. Uh, precies, ze zijn in Californië in het plaatsje Little Rock. Daar is een, uh, een 80-jarige man neergeschoten door de politie. En het was niet zomaar een man. Het was een man die heel actief was in zijn buurt. Een man die graag een praatje maakte met iedereen. Een man die de onschuld zelf is en was. En uh, ja, die ook politiek actief was in de lokale gemeenschap van de plaatsje Little Rock in uh, California. En wat was er namelijk gebeurd? De Los Angeles police die kwam daar op bezoek. En ze kwamen daar omdat ze dachten dat daar een meth uh, laboratorium was. Meth is een, uh, ja, een, een drugs die daar... Uh, ja, die niet populair is uh, bij de politie. En ja, de politie die kwam daar zwaar bewapend. En met een SWAT-team kwamen ze daar binnen. En hebben de man uh, ja, neergeschoten. Naar eigen zeggen stond, stond hij naast zijn bed. En had hij een vuurwapen gericht op de agenten. Maar uh, achteraf bleek dat dat helemaal niet zo was. Mart. Ja, inderdaad Johan. Het is uh, werkelijk een misselijkmakend uh, bericht. Mm -hmm. Zoals je dat... Uh helaas steeds vaker leest van uh, in ieder geval bepaalde politieafdelingen, politiekorpsen mm -hmm. in de Verenigde Staten. En dan denk ik bijvoorbeeld uh, aan, uh, aan LA, maar ook aan New York. En ja, vooral LA, de uh, Los Angeles County Sheriff's Department, die uh, is nogal, uh, nogal vaak, relatief in ieder geval, slecht in het nieuws. Op een, op een negatieve manier in het nieuws. Mm -hmm. En ja, dat is inderdaad hier ook weer het geval uh, gebleken. Ja, wat was er nou aan de hand? Was die, was die man inderdaad Stond die man inderdaad naast zijn bed met een vuurwapen gericht op uh, de agenten? Of... Nee, absoluut niet. Dat is uit de uh, autopsie gebleken dat het niet uh, waar was. Dat is uit uh, de lijkschouwer uh, toen die arriveerde. Uh, vond hij ook dat, uh, dat uh, pistool. Mm -hmm. um, dat uh, door, die, door die agenten. Uh, waarvan die agenten claimden dat het op hen gericht was. Dat pistool lag gewoon op het nachtkastje. Mm. En die man die heeft dus geen, geen enkel schot uh, gevuurd. En uh, ja, die is gewoon op bloedige wijze uh, in zijn bed uh, vermoord door die agenten. Ja, Hij lag dus op zijn bed. terwijl hij dus uh, en, Er waren zes kogels uh, had hij... Uh... Ja. Ja. En zijn lichaam en uh, uit de audioopname bleek dus ook, zeg maar, drop your gun werd gezegd eigenlijk nadat de schoten gelost waren. Ja. Dus dat is al vreemd eigenlijk. Nee, inderdaad. Ik denk dat dat een soort van, uh, hè, want je hoort dit, dit soort dingen al vaker met, uh, met agenten die echt een soort van power trap hebben. Die, uh, ja, die, die bedenken zich gewoon ineens van, oh wacht even, als dit wordt opgenomen dan, uh, wat in veel gevallen natuurlijk tegenwoordig uh, zeker zo is, uh, dan moet ik nog wel iets hebben om mezelf te verdedigen. Dus dan roepen ze iets van uh, drop the gun of... Uh, het doet me een beetje denken aan dat Bill Hicks-fragment, van pick up the gun, pick up the gun. En dat zegt hij dan vijf keer op het moment dat hij dan inderdaad pakt, dan schiet hij hem neer. Dat is dan uiteraard allemaal theater en niet waar, maar dit was echt waar. En er is totaal, om ook even buiten te vermelden, totaal geen bewijs gevonden van methamphetamine in het huis van het slachtoffer. Dus die inval was omdat ze dachten dat er een metlab was, dat bleek dus achteraf niet te zijn, maar wat gebeurde er toen? Want ze hebben natuurlijk het hele huis overhoop gehaald om, om toch iets te vinden. Ze vonden namelijk de um, twee plantjes van, uh, van de Sonnershuisers. En uh, de die heeft dus een medi sorry, medicinale wietpas. Uh, dus hij mag dus uh, legaal uh, wiet hebben, twee plantjes, precies volgens de regels. En daar kwamen ze dus mee uiteindelijk naar buiten. Ja, zoals ik zei, het is echt, het is echt misselijkmakend. En uh, ja, als je dan dat, uh, dat filmpje ziet van die man uh, van, uh, van 80, uh, die. Uh... Gewoon uh, in zijn huis zich met zijn eigen zaakjes bezig hield. En uh, inderdaad heel betrokken was in de gemeenschap. En uh, ja, dat is echt... Uh... Ja, dan word je er gewoon ziek van als je dat ziet. Ah, het is wel weer een, het is wel, wel, wel weer een pleidooi voor uh, dat de politie gewoon geprivatiseerd moet worden. Niet alleen in Amerika, maar dat ook in het. Nederland. Dat, ik ben wel bang dat met zijn figuren als opstelt in de politiek, dat we dit ook in Nederland gaan krijgen. Ja, zeker. Ja. En, en we hebben een tijdje geleden hebben we, dat, uh, eh, we hebben het gehad over uh, de misvatting die er in Nederland heerst, over dat het uh, te zwak gestraft wordt, of te licht gestraft wordt. Ja. En uh, dat is nog steeds iets, iets wat, wij, uh, of wat ik zelf nog om me heen hoor. Mm -hmm. En uh, ja, ik breng daar iedere keer precies dat artikel van die, uh, van die hoogleraar strafrecht in. En, en die statistieken die hij gebruikt. En, en heel veel mensen hebben daar geen flauw idee van. Maar die roepen wel. We moeten zwaarder gestraft worden. Want dit en want dat. En, uh, zonder enige kennis van, uh, van zaken. Ja. En uh, ja, dat is uh, denk ik wel heel bezwaarlijk. Ja. Maar goed, we gaan verder. Ja, als we het toch over schietpartijen hebben. Ja. Hè? Het is uh, ja, misschien niet het meest optimistische bericht. Of, uh, of vrolijkmakende bericht. Maar het is wel heel belangrijk. Ja. Uh, het is namelijk een artikel wat verscheen op wearechange.org. Het gaat over de, school, uh, de schietpartijen op scholen. Die uh, de afgelopen 20 jaar... Uh, nou, toch wel denk ik redelijk bekend zijn en redelijk geassocieerd zijn ook met uh, vrij, uh, of niet vrij, maar met wapenbezit. Redelijk vrij wapenbezit in de Verenigde Staten. Um, waar nooit over gesproken wordt in dat soort gevallen, en letterlijk nooit, althans niet in de, in, in de mainstream media, is uh, het gebruik van uh, psychiatrische uh, medicijnen. Wat blijkt namelijk, en uh, dat wordt beschreven hier in het artikel van We Are Change, dat uh, die 60 uh, scholen, die schietpartijen op scholen die uh, in de laatste 20 jaar zijn voorgekomen, allemaal terug kunnen uh, terug kunnen worden herleid naar psychiatrische medicijnen. Ja, ja, klopt. En dan hebben we het over de zogenaamde, uh, hou je vast, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. En dat zijn ja. de SSRI's. En dan hebben we het onder andere over Prozac, Zoloft, Paxil, dat soort medicijnen. Ja. Allerlei moeilijke namen. Ik neem aan dat die in het Nederlands gewoon hetzelfde zijn. O ongetwijfeld iets, uh, iets anders uitgesproken. Maar uh, ja, er staat gewoon een, een keurig lijstje. Vanaf, uh, uh, even kijken, 93 zie ik hier staan, 92. Uh, zeg maar begin jaren 90. Tot uh, ja, de meest recentelijke... Sandy Hook. Sandy Hook inderdaad, of die erbij bij wordt vermeld. Die wordt er niet bij vermeld. Uh, Oké, okay, ja die jongen was inderdaad ook aan, aan, aan dat soort rotzooien. Ja, en uh, ja. ook, in, ook in Nederland, hè, die, die jongen die uh, bij, de, bij die, uh, dat winkelcentrum uh, daar die schietpartij heeft gedaan... ...die een half jaar die, uh, van, van de fliss heette uh, die, die was ook aan uh, psychiatrische medicijnen. Ja. So. ja, en er wordt hier ook nog een, een, mes, een mesaanval in België, wordt er nog bij genoemd, 2009. Ja. Um, nog een, een schiet, of in ieder geval een plan voor een schietpartij op een school in Engeland, wordt er nog genoemd. We hebben nog Frankrijk, hebben we nog een, een gijzelingssituatie, 2006. En dat zijn allemaal medicijnen die worden genomen voor uh, depressie, uh, of, of tegen depressie natuurlijk, althans dat zeggen ze. En uh, ja, dat is eigenlijk vooral depressie. En uh, ja, dat soort psychiatrische ADHD, uh, dat soort psychiatrische medicijnen. Nee. En uh, ja, dat... Uh, zoals ik zei, dat wordt, nooit, dat wordt eigenlijk nooit vermeld in, nee. uh, in de mainstream media, maar dat is uh, zeker een... Uh, ja, in ieder geval een correlatie. Ik kan niet uh, meteen zeggen kazaalverband, nou, maar het is, wel, het is te veel toeval om dat uit te sluiten in ieder geval. Als je dan beseft dat gewoon, ja, ik wil niet zeggen half Nederland, maar een heel groot gedeelte van Nederland zit al aan dat soort medicijnen. Ik bedoel, Absoluut. hoe veilig moet je je dan nog voelen in dit land? Ja, nee, inderdaad. Ah, gelukkig zijn uh, wapens hier verboden, hè? dus uh, je kan jezelf niet verdedigen als er iemand onder die medicijnen met een mes naar je toe komt. Nee, precies. Gelukkig zijn die wapens hier verboden, want daarom gebeurt het nooit. <coughs> ja, ja, ja, inderdaad. Nee, maar goed, uh, ik lees hier nog een bericht over Obamacare. Wat is er nu weer aan de hand met Obamacare? Het is gewoon een wekelijks item want het worden, Obamacare. Dus ja, iedere ja, ja. week is er weer drama met Obamacare. Ja, nee, precies. Vertel. precies. En het is nu uh, ja, aan de ene kant een... Uh... Uh, ja, ook, ook weer een niet zo'n optimistisch uh, bericht of, of blijmakend bericht. Maar er zit wel weer een, een, een komische kant aan. Dus uh, ja, bij nog even door de zuur appel heen, zou ik zeggen. Uh, Obamacare gaat namelijk volgens het Congressional Budget Office, dat is zeg maar de rekenkamer van, uh, van, het, congres, uh, van het Amerikaanse congres, uh, Obamacare gaat 2 miljoen banen kosten. Hmm. En dat is dan uh, tegen 2017 uh, moet dat gebeuren. Uh, dat zijn de officiële getallen. Dus uh, ja, ik denk dat het nog uh, waarschijnlijk overuit uit gaat pakken. Mm -hmm. Maar uh, ja, wat is, dan, uh, wat is er dan zo grappig aan? Ja, de democraten moeten daar natuurlijk op reageren op de een of andere manier. Hè? Ja, ja, ja. Ze hebben het uh, sowieso al... Uh, de naam Affordable Care Act is natuurlijk al iets wat uh, totaal belachelijk wordt gemaakt door... Uh, zowel de republikeinen als door uh, mensen in de media en uh, uh, de stand-up comedians en, uh, en al die mensen. Ja. Uh, John Stewart en uh, al die mensen die, uh, met de Daily Show en uh, die dat soort programma's hebben. Uh, maar ja, de democraten die moeten er nog wel natuurlijk iets, uh, op de een of andere manier een positieve spin aan geven. ze ja, dus hebben we dus... een milaterband ingehuurd uh, als ik het zo lees, of niet? Ja, nou, je zou het <laughs> bijna denken, ja. ja. ja. Nee, wat ze namelijk zeggen is, uh, nou ja, kijk, je moet het zo zien, uh, dat zoveel mensen hun banen kwijtraken. dat is goed. Oh joh, positief uh, waar, zin hè, positief Waarom zin. is dat dan goed? Nou, uh, het positieve eraan is dat mensen die zijn dan meer thuis en dan kunnen ze zelf een eten koken. Dus oh. dan gaan ze gezonder eten. Hoeft hoeven geen en, uh, next kamer in te huren. Nee, precies, dan hoeven ze niet meer uh, naar de Mac of uh, de Burger King of uh, noem maar op Dan dus kunnen ze lekker thuis koken en dan eten ze gezonder. Maar dat is niet alles. Want ze kunnen ook, omdat ze zo vaak thuis zijn, kunnen ze meer tijd met de familie doorbrengen. Oh, dus eigenlijk, al, ja, al die tijd heeft uh, vooral uh, Obama zelf het over uh, uh, dit gaat zoveel banen creëren en dat gaat zoveel banen creëren. Maar ja, nu zijn we erachter. Dat wil hij eigenlijk helemaal niet. Dus uh, ja, dus dat is de nieuwe strategie denk ik. Nu bij iedere, bij iedere wet die hij uh, voorstelt of uh, bij iedere initiatief waar hij, uh, waar hij zich voor inzet, zal hij erbij zeggen dit gaat zoveel banenverlies opleveren. En dan kan iedereen in zijn handen en dan zijn ze allemaal blij. Ja, dan ja, moeten we allemaal werkeloos worden en uh, handje ophouden bij de staten. Ja, ja precies ja, het, het, ergens, ergens is het wel grappig dat ze dat zeggen want uh, eigenlijk is dat iets wat je heel erg kunt uh, vereenzelvigen met de uh, Oostenrijkse school van economie hè? Ja. namelijk van subjectieve waarde hè? Dat, het niet, uh, dat, dat we niet op, zich op zoek zijn naar banen aan zich mm -hmm. uh, waarom willen mensen werken ja, omdat ze daarmee geld verdienen en daarmee uh, leuker kunnen leven of, of überhaupt kunnen overleven mm -hmm. in, in sommige gevallen hè? en het gaat niet om, om de baan zelf en uh, ja, vrije tijd is ook iets wat mensen natuurlijk, uh, wat natuurlijk van subjectieve waarde is en de ene hecht er meer waarde dan, uh, dan de ander en uh, ja, voor sommige mensen die zullen er dus voor kiezen om uh, minder, minder te verdienen, maar wel meer tijd met de familie door te kunnen brengen. Maar goed, in dat geval is het natuurlijk, en dat onderscheid is wel belangrijk om te maken, een vrijwillige keuze. Ja. In dit geval is het omdat mensen hun baan kwijtraken of, of uh, een deel van hun, uh, van hun uren kwijtraken, omdat uh, de werkgever uh, het gewoon niet kan betalen ja. om uh, aan, uh, überhaupt aan een baanmaker uh, mee te doen of aan die eisen te voldoen. Ja. Dus dat is denk ik het, uh, het, het verschil. En ik uh, vermoed, ja, misschien is het een, een beetje complotdenken, maar ja, de verkiezingen komen eraan. En uh, ja, ze, ze zijn er natuurlijk achtergekomen dat het uh, ja, grootste gedeelte van de democratische stemmers zijn uh, werkelozen. Ja. Dus <laughs> ja, creëren ze gewoon meer stemmers, hè. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja dat is inderdaad wel uh, de makker van de democratie, zoals Van Carsten het zo mooi kan vertellen. Ja. Mm -hmm. ja, we gaan naar het volgende bericht van uh, ja, Rhode, Rhode Island, kleinste staat van de Verenigde Staten. Uh, ja, die wil ook uh, de wiet uh, legaliseren. Uh, het is, uh, althans, het initiatief is er wel. En het is ook al getekend door de gouverneur. Mm. Maar het moet, nog, het moet nog wel worden, worden goedgekeurd. Mm. Maar uh, ja, het moet nog even... De puntjes moeten nog op de i gezet worden, laten we het zo zeggen. Ja. En uh, ja... Ik denk dat het, het is maar om aan te geven, hè, nu we toch uh, nog aan die kant van de plas zijn. Uh, Rhode Island ligt in het noordoosten van de Verenigde Staten. Dat is nou niet het meest uh, vrijheidslievende deel van, uh, van de Verenigde Staten. Hè. Het wordt het mm -hmm. bijvoorbeeld aan uh, Massachusetts en Connecticut. Nou, dat zijn niet de meest, uh, zeg maar, de staten die het over het algemeen het best doen. Uh, net als de staat New York, die, uh, die doet het niet zo goed op de, uh, de ranking of the states hè, van het Mercedes uh, Instituut. Mm -hmm. uh, New York staat bijvoorbeeld traditioneel in de, in de, in de top vijf van onderen. Mm. Dus uh, dat is, de, zoals ik zei, niet bepaald het meest vrijheidslievende deel van het land. Maar uh, zelfs daar uh, dreigen ze Nederland aan de linkerkant in te halen wat betreft uh, niet-legalisering of, uh, of drugslegalisering. Dus uh, hm. ja, ik denk dat, dat, uh, dat we dat toch echt heel serieus uh, moeten gaan opnemen hier. Ja, nou, vooral op Stelten natuurlijk hè. Ja, precies ja. <laughs> ja. <laughs> En dan heb ik hier nog een berichtje over schuldenplafond. Ik bedoel, ja, dat, wat is, hebben ze de 20 triljoen al gehaald? Of? Nog niet. Ze uh, we zijn wel ja. hard op weg. Ja, precies. Ja. Ja, en, uh, ja, over het algemeen denk ik dat de meeste mensen die daar in, uh, in Washington D.C. zitten... ...dat die uh, nog steeds niet zo heel blij zijn als mensen high worden maar het, uh, van, de, uh, van de wiet of, uh, of iets dergelijks. Maar als het over het, uh, uh, het schuldenplafond gaat, kan het niet high genoeg zijn. Yeah. En het is nu zelfs zover dat ze het gewoon opgeschort hebben. Mm. Ze hebben geen zin meer in iedere twee, drie maanden weer dat hele debat over, dat, over het schuldenplafond. Nee, we gaan nu gewoon tot maart 2015 gaan we gewoon uitgeven wat we willen... En, uh, en we zeggen dan dat we dat doen om onze rekening te betalen, hè, dat we dat schuldenplafond opschorten. Maar uh, we gaan uitgeven wat we willen, want uh, we waren bijna weer bij de, bij de limiet. Die lag uh, eerst, uh, dus voordat ze dit hebben aangenomen, lag het op 17,3 uh, trillion, dus 17.300 miljard. Uh, maar ja, dat was natuurlijk ook weer niet hoog genoeg, want uh, ja, je hebt gewoon rente, je moet je schuld aflossen, enzovoort, enzovoort. Al, al doen ze dat aflossen natuurlijk niet, maar ze moeten wel de rente betalen. En uh, ja, het is inderdaad zoals je zegt, joh, want het dus wachten tot ze de 20.000 uh, 20 miljard halen. En dan, uh, ja, maart 2015 zullen ze het uh, waarschijnlijk weer opschorten. Of misschien schaffen ze het wel gewoon een keer af. Ja, dus ze zeggen gewoon van nou we gaan gewoon eindeloos uitgeven. En uh, ja, we kunnen het toch niet meer terugbetalen, weet je wel? Nee, inderdaad. Al is het tegelijkertijd wel weer, besef ik me ook, dat het, uh, dat het denk ik wel heel erg politiek, uh, politiek correct is om het op deze manier te doen. Hè? Want om niet gewoon echt uh, gewoon te zeggen, zonder blikken of lozen, nou, we gaan het toch niet meer terugbetalen, dus het schuldenplafond kunnen we beter afschaffen. Maar in plaats daarvan, uh, ja, steeds weer een klein beetje... Uh, ja, ...een soort van bijna de indruk te geven dat ze het ooit gaan terugbetalen. Ja, want natuurlijk zijn heel veel Amerikanen die zelf ook schulden hebben... ...en ze willen wel dat die hun schulden braaf terugbetalen... ...dus als ze, ze moeten wel een voorbeeld stellen. Ja, nou ja, en ze zijn op dit moment natuurlijk volledig afhankelijk van de, de welwillendheid van die Chinezen... ...om ze nog meer geld te geven. Ja. Hè, en als, als, als ik van jou uh, duizend euro leen... ...en het jaar erop zeg ik, uh, nou ik kan je duizend euro teruggeven... ...maar wil je da mij dan 2000 euro lenen... ...en van die 2000 euro betaal ik jou die 1000 euro uh, aflossing van de eerste lening... ...en dat gaat ieder jaar en ieder jaar en ieder jaar gaat het weer door... ...jaar na jaar... Ja, dan ga je op een gegeven moment toch afvragen van, goh, uh, gaat hij dat ooit nog terugbetalen? Ja. En, en, en in zo'n geval, als ik dan de, de Amerikaanse overheid voorstel, dan uh, moet ik jou wel laten blijven geloven dat, dat ik dat ooit terug ga betalen. En dan, kan, dan is het voor mij strategisch niet zo slim om te zeggen van, nou, ik ga het nooit terugbetalen, vergeet maar. Ja. Dus ik denk dat dat uh, een beetje de onderliggende politieke strategie is. Ja. En dus is eigenlijk wachten tot, tot de Chinezen erachter komen of, of aan zichzelf toegeven dat, het, uh, ja, dat ze het nooit meer terugzien. Ja. Misschien hebben ze daar al lang rekening mee gehouden. En is het weer onderdeel van een Chinese strategie. Ja, wie weet. ja, oh ja Straks is dat hele land gewoon van hun. Ja, <laughs> ja. Nou ja, ja ik weet niet. Ja. Dat is we gewoon hebben natuurlijk wel nog steeds de militaire macht hè. Dus, uh... Ja, we gaan het zien. Een kleine stap is dan genomen naar de verspillingen hier in Nederland. En daarvoor hebben we Jurjen Koopmans. Ja, er zijn nog wel wat verspillingen hè? ook ja, deze week. Hey, laat ik het even aankondigen wat voor verspillingen we hebben gevonden. Een nieuwe kieswet, wat is daarmee aan de hand? Ja, uh, er is weer een nieuwe kieswet oh, en mensen van het stembureau, hè, dat zijn altijd vrijwilligers, mm -hmm. uh, die moeten nu verplicht een cursus uh, volgen. Oh, Worden wow. natuurlijk door de gemeente betaald, uh, <laughs> nou ja, uiteindelijk door ons. Wat, wat, wat moeten ze dan voor cursussen doen dan? Nou ja, ze willen dus uh, dat, dat, je, dat je als het ware erkent, uh, uh, ja, dat, dat, dat je de erkenning krijgt uh, voor, uh, voor werknemer of vrijwilliger van het stembureau. Ja, Oké, okay, dus... Is, uh, ik heb zelden zoiets belachelijks gehoord, ja. maar... Het uh, zal iets met vriendjespolitiek te maken hebben, Ik bedoel, uh, waarschijnlijk degene die cursus geeft, die is weer bevriend met iemand... Dat zit, dat zit er wel in. Uiteindelijk uh, ja, is er een heel subsidienetwerk aan allemaal uh, van dat soort uh, bureautjes die, die cursussen geven. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk uh, profiteren die er uh, natuurlijk uh, enorm van. Zou je ja. eigenlijk eens een keer moeten uit gaan zoeken? Absoluut, absoluut. Dit is trouwens een maatregel lokaal genomen in, uh, in, in, in Groningen. En ja, de, de, de vragen die er worden gesteld, mag je een uh, dat wordt dan behandeld in de cursus, mag je een stembiljet invullen voor een analfabeet? Geldt een rookverbod in het stembureau ook voor de e-sigaret? <laughs> mag een zoon mee in het stemhokje met zijn demente moeder? Nee. <laughs> is, is een kopie van het identiteitsbewijs op het scherm van een mobieltje gelden. Nou ja, dat, dat, dat, dat zijn dan de dingen die die vrijwilligers allemaal, uh, ja, allemaal moeten, uh, moeten leren. Mm. En dat zijn natuurlijk zulke ongelooflijk complexe vraagstukken, dat je die absoluut niet gewoon op papier kunt zetten en iedereen dat papiertje uitdelen. Uh, dat klopt. Nee, daar moet echt een, uh, een cursus voor uh, komen. Ja, nee, dat is duidelijk. Weet je ja. ook wie, wie die cursus geeft? Nou, hier, is, hier wordt gesproken over een persoon, maar ik wil het buiten persoonlijk trekken. Maar mijn vermoeden is wel dat er een relatie bestaat tussen de persoon en uh, de gemeente. Uh, Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Word vervolgd, zeker. Ja. En dan gaan we naar de volgende verspilling: ik uh, lees hier eens dus iets over ambtenaren bezetten een brug. Ja, dat is uh, Belgisch uh, nieuws. Dus uh, over, de, ja. over de grens. Nou, en uh, de ambtenaren ambtenarenvakbonden -fork zijn het weer eens ergens niet mee oh, eens. Dat zal toch niet, hè? Ja, en dat betekent dus dat, het, uh, dat, dat, dat er weer publieksonvriendelijke acties uh, komen. Want ja, je kunt nu niet uh, bepaald zeggen dat het bezetten van een brug, dat dat, uh, ja, dat, dat prettig is voor de mensen die, uh, die de brug over willen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Nou, het gaat toch uh, van ons allemaal, dat kan toch niet? Ja, inderdaad, inderdaad. <laughs> nou ja, een van de dingen die, uh, die, uh, wat het probleem is, België is natuurlijk tweetalig, dus uh, ja, als je in België naar school gaat, dan leer je Frans en Nederlands. Maar uh, de ambtenaren die krijgen één keer in de zoveel tijd, net zoals iedere werknemer, een uh, evaluatiegesprek. En het kan natuurlijk zijn dat je als Nederlandstalige uh, werknemer wordt beoordeeld door een Fransstalige chef. Nou, en dat vinden de vakbonden onaanvaardbaar. Oh, god ja. Een nou, drietalige officieel, want ze hebben ook nog een Duits gedeelte. Ja, er ja, tw tw twintig in, uh... mensen, geloof ik, wonen daar. Dus in de treinen wordt er in drie talen omgeroepen. Bijvoorbeeld, hè? vanwege die twintig man die, waar no nooit notabene geen eens een spoor aan ligt. Maar we gaan verder. Ja, en uh, verder dat vinden ze ook uh, heel vervelend. Uh, de tweejaarlijkse evaluatie werd vervangen door een jaarlijkse evaluatie. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat, dat, dat, uh, ze worden wat vaker beoordeeld, uh, maar dat, uh, dat, dat mag dan geen probleem heten. Zeggen ze, maar ja, het, het, het wordt wel genoemd. Mm -hmm. um, en ja, dus het gaat hem met name weer om, uh, om, om de taal. Daarom komt er een protest tegen het nieuwe statuut, uh, zoals daar uh, ja, een wet of instructie wordt genoemd. Ja, gezellig. België. Ja, dan gaan we van België gaan we richting Staphorst. En daar hebben de ambtenaren... Oh jongens, daar uh, zal de afvokabo er ook bij komen, want uh, ja, ze krijgen geen vrij meer op uh, biddagen bijvoorbeeld. Ja, in Staphorst was altijd een, een, een, een regeling dat ambtenaren op dagen dat ze wilden gaan bidden en danken. Bijvoorbeeld de dankdag voor het gewas en de dankdag voor de arbeid. Dat ze dan ja, betaald, betaald vrij waren. Dus als het waren extra vrije dagen. Nou, en die extra vrije dagen die zijn, ja, die zijn afgeschaft. Ja, maar ze hebben dus bijna 200 jaar hebben ze daar dus gewoon betaald en mogen bidden en danken. Ja, uh, RTV Oost, de publieke omroep, is vergeten te vermelden uh, wanneer dat de regeling is ingegaan. Maar ja, je kunt je voorstellen dat uh, op deze manier uh, uh, de christelijke identiteit van Staphorst de belastingbetalers wel, uh, ja, wel geld uh, kost. of ze nu christelijk zijn of niet. Uh, wat weer <coughs> ja, ten koste gaat van, uh, van uh, de belastingplichtigen uit die gemeente. Ja, ja dat is inderdaad. Maar toch is er nog wel een soort van goed nieuws. Voor de, hm? voor de medewerkers die al langer in dienst zijn, geldt er een overgangsregeling. <laughs> nee, serieus. <laughs> ja, ja, ja. Wordt in het artikel gezegd: Tot nu toe hebben de ambtenaren van de gemeente Staphorst twee vrije dagen meer dan collega's van buurgemeenten. Er geldt wel een, een overgangsregeling pardon, voor medewerkers die al langer in dienst zijn. Oh, dus moeten nog ja. Even, ja, die, die moeten natuurlijk gaan wennen en dan kunnen ze een trauma van krijgen. Ja, dus dat wordt dan eerst, dan krijgen ze in plaats van twee vrije dagen mee, krijgen ze dan misschien anderhalf. Weet je wel, en dan gaan ze terug naar één. En dan, Terug naar een halve en dan, dan hebben ze het zelfs net als uh, collega's. In Waarschijnlijk buiten. zijn ze dan tegen die tijd al lang met pensioen natuurlijk. Hè? Ja, ja, precies, en, ja. En, dat kan een overgangsregeling ook betekenen. Hè? Dat het wel voor de nieuwe ambtenaren geldt, uh, maar niet voor de, voor de oude ambtenaren. Oh. <laughs> dat, dat, dat, dat het eigenlijk wordt afgeschaft door natuurlijk verloop. Ja, hè? Het wordt een tijd voor een libertarische partij Staphorst. Uh, <laughs> ja. nou, we, we hadden het in een van de eerdere uitzendingen al over de Utrechtse Kano-vereniging. Die uh, ja, voor gigantisch veel uh, publiek geld uh, lekker konden kanoen. Uh, Lelystad heeft ook zo'n uh, equivalent, hè? Ja, uh, in uh, Lelystad uh, houdt men van uh, zeilen. Oh, joh, niet kanoen. Nee, nee lekker uh, op de boot het water op. Ja, en, en uh, in, in Flevoland daar wordt een, uh, daar, daar een, uh, een zeilwedstrijd georganiseerd. Mm -hmm. Dat heet de Alpari World Match Racing Tour. Joh, ja. dat mag een naam hebben, ja. Inderdaad, nou ja, het ja, zal, zal vast een mooie, mooie wedstrijd uh, zijn. Maar het mag 120.000 euro uh, betalen, de gemeente. En daarnaast uh, ja, betaalt ook de provincie nog eventjes 6 ton mee. Ah, dus eigenlijk gewoon, uh, ja, de belastingbetaler die betaalt weer voor iets zwaarder aan. Nou, maar niet iedereen op zit te wachten eigenlijk. Ja, ja, of in ieder geval die subsidie van 6 ton is aangevraagd. Uh, het is nog niet duidelijk of de provincie die subsidie ook gaat. Geven, mm -hmm. maar uh, ja, het ziet er wel naar uit uh, dat hij er uiteindelijk komt. Ja, ja en het, het grappige is ook dat hij, uh, die directeur van, uh, van het internationale zaalevenement. Uh, ...die zei dat als er geen subsidie wordt gegeven... ...de wedstrijden van World Match Racing Tour niet doorgaan. Mm. Nou, alle reden om het niet te doen. Ja, precies. Dat lijkt me dan uh, gelijk uh, opgelost. Ja. Ja. ja, dan gaan we nog uh, ja, snel naar het volgende bericht. De accijnsverhogingen. Uh, door de accijnsverhogingen gaan men, mensen minder uh, auto rijden, ...minder drank uh, kopen. En de overheid die dacht... Nou, ...dat kunnen we mooi gebruiken om, het, uh, om, om, om een gat te dichten. Dat, uh, daar, daar is Rutte mee bezig. En dat doen ze niet door snijden in eigen vlees. Maar dat doen ze door uh, meer uit te geven... Dus zij hadden gerekend op meer eh, inkomsten, maar in plaats van dat er meer minder binnenkomt, komt er minder binnen. Nou, dat is toch eh, geweldig. Ja. Yeah. Ja, ja, ja, er was ook sprake dat mensen veel over de grens gingen buurten, een beetje tanken, dranken kopen daar in Duitsland. Ja, nou, daar hebben ze ook totaal geen rekening mee gehouden, maar dat ja. gebeurt natuurlijk en masse, vooral in de grensstreken. Dus uh, ja, ten oosten van Almelo kun je geen uh, benzine meer tanken, want al die benzinepompen uh, ja, die, uh, zijn failliet. En uh, de supermarkten in het, in het oosten van Nederland die hebben het ook moeilijk, want die uh, verkopen geen uh, bier. Nou, en uh, <coughs> ook uh, en bijvoorbeeld trans, trans, uh, TLN, uh, Transport en Logistiek Nederland, uh, de brancheorganisatie, nou, uh, die, die hebben ook uitgerekend dat, uh, ja, dat er gewoon flinke besparingen uh, vallen te realiseren. Dus ook uh, uh, de zakelijke markt denkt massaal over de grens. Mm. Maar dit, volgens mij moet die man gewoon even een, keer een lesje economie geven. Ik bedoel, het is gewoon heel logisch, dat weet iedereen eigenlijk. Als de Albert Heijn de prijzen van de pindakaas, huismerken, pindakaas gaat verhogen, dan gaat iedereen, ja, nou, iedereen, bij de dichtstbijzijnde supermarkten die niet tot Albert Heijn behoort, de pindakaas halen. Mm -hmm. Ja. Ja, zeker als het uh, verschil, uh, zoals in het artikel wordt uh, verteld, uh, het, het verschil met België bedraagt 12 cent per liter. Ja. ja dat is uh, een bedrag waar uh, menig Nederlander even voor over de grens gaat kijken. Uh, als je toch in de buurt Tuurlijk, bent. Tuurlijk. Ja. Ik ken de mensen, zelfs hier in Amersfoort, waar ik woon, die al die rustig even die uh, 50 kilometer naar Duitsland gaan rijden. Weet je wel? Dan haalt ze meteen ja. even de drank daar, de kratjes spieren uh, en uh, nog een paar Jerrycans, uh, gooi je tank vol, nog even een paar Jerrycans erbij doen. Mm -hmm. Ja, zeker. Dus ja. Uh, ik denk dat uh, wat dat betreft uh, mogen we het verdrag van Schengen dankbaar zijn. Ja. Want uh, ja, er moet nu toch iets gebeuren, hè? want uh, zoals uh, in het artikel wordt vermeld... ...er komt minder binnen dan ooit. Van de vrachtvervoerders gaan we dan specifiek over. Ja. Maar, ja, minder dan ooit. Dus dat is uh, ja, denk ik een, een heel mooi uh, signaal. Ja. Ja. Plus het feit, in die laatste linia van het artikel wordt er ook op uh, gewezen... ...dat uh, de brandstoforganisatie al meerdere keren heeft gewaarschuwd de af afgelopen jaren. Doe het nou niet, doe het nou niet. Ja. Uh, ondanks dat het weglek-effect uh, nog veel groter is dan verwacht... Uh, ja, heb, uh, had de overheid beter moeten weten. Ja, nou, dat ja, weet het ja, dus roept... duidelijk niet. Hè? Dus, uh, het mag wel duidelijk zijn. Ja, ja. ja. Precies. Ja. Dan gaan we van hieruit door naar uh, ja, de Utrechtse jaarverslagen. Ja dames en heren, dan gaan we nu naar het volgende item en dat zijn, is namelijk de jaarverslagen van de gemeente Utrecht waar we nu al een paar weken in aan het rondzwemmen zijn. Dat is een behoorlijke hè, Jurien. Ja, we zijn begonnen met uh, het, uh, de borgstelling voor de Kano Club die uh, veel leent. En uh, deze week gaan we eens kijken wat uh, de gemeente Utrecht zelf al niet allemaal heeft uh, geleend. En uh, nou ja, het gaat economisch toch niet zo heel erg voor de wind uh, met Nederland en nee. ook uh, lokaal. Hè, en er worden allemaal rijkstingen, ja, ook, ook uh, wij als libertariërs zijn, voor uh, decentralisatie. Maar er worden allemaal rijkstaken verschoven naar de gemeente... En ja, als je dat door socialisten uh, laat organiseren... dan wordt het vaak ook niet goedkoper. Veel, veel gemeenten die gaan de komende jaren ja, de lasten verhogen... maar ook meer geld uitgeven dan voorheen. Alleen al omdat ze er een aantal extra taken bij hebben gekregen. Mm. Dus eigenlijk moet je nu je balans uh, op orde hebben. Ja, en dat hebben ze waarschijnlijk niet. Nee. Nou, ik heb hier een overzicht voor mij. Uh, dat staat op bladzijde 245 van, uh, jaarstukken van de jaarstukken uh, van de gemeente Utrecht. En dat begint dus met 2007 tot en met 2012... Uh, dan hebben we het uh, over het uh, langfreemd vermogen en het kortfreemd vermogen. Nou, laten we met het langfreemd vermogen beginnen. He, dan heb je in ieder geval dat is, uh, leningen waar je even over mag doen voordat dat moet worden afgelost. Afge mm. In 2007 was dat 95 miljoen euro. Dus uh, ja, hadden ze al aardig wat geleend. Uh, dat ging in of, uh, dit is 2007, sorry, 95 miljoen. Toen in 2008 96 miljoen. Dus maar 1 miljoen erbij. 2009 212 miljoen. Mm. Dus het ging toen al oh, rap... Uh, 2008 is natuurlijk Lehman om, omgevallen. Dus uh, toen liepen de tekorten ook bij de gemeente op. 2010 478 miljoen. Jo. Ja. En uh, 2011 510 miljoen. Oh. En in uh, 2012 647 miljoen euro aan langvreemd vermogen. Oh my. Ja, het, het gaat richting de miljard. Dan, uh, want dit ging om het langvreemd vermogen. Nou, laten we, laten we dan ook... Uh, Even benoemen, uh, het vermogen. kortvreemdvermogen. Kort vermogen is, uh, is, is eigenlijk veel erger, hè? want dat moet je op korte termijn aflossen. En op het moment dat je in uh, liquiditeitsproblemen komt, dan kun je dat niet. Uh, nu ja, kan een gemeente dat natuurlijk oplossen door een greep uit uh, de portemonnee van de belastingbetaler. Maar ook dat vermogen is nogal opgelopen. Uh, is een beetje onregelmatiger, het is niet een hele rechte lijn. Uh, dat begon met uh, 5 miljoen in 2007. Toen ging het in 2008 naar 95 uh, miljoen. <laughs> uh, uh, ja, hè, Dus 90 miljoen erbij. Uh, in 2009 ging dat naar 192 miljoen. Dat is een record. Daarna hebben ze dus dat uh, voor een groot gedeelte omgezet in 2010 in lang vermogen. Dus toen hadden ze weinig, uh, nou ja, relatief ten opzichte van de twee jaren daarvoor, uh, kortvreemd vermogen. Ging naar 19 miljoen. Maar in 2011 was het alweer 83 miljoen. Zo. En nu komt het, hè. we hebben net uh, ja, besproken dat uh, het voor gemeenten de komende jaren er niet makkelijker op zal worden. Uh, hebben ze 224 miljoen euro aan kort vreemd vermogen. Ja, dus totaal in uh, 2012 was het saldo 871 miljoen euro geleend geld. Mm. Zijn ze nog wat met renteswaps aan het uh, renteswaps moet ik zeggen aan het spelen? Renteswaps, dat is om je in te dekken tegen uh, nou ja, of een hele erg dalende rente of een hele erg stijgende rente. Nou, als je veel hebt geleend, dan uh, kun je het beste indekken met tegen, een, uh, tegen een stijgende rente natuurlijk. En daar hebben ze dan nog wel wat geld aan verdiend. Uh, 4,2 uh, miljoen euro. Dus wat dat betreft, uh, ja, voor, uh, voor ambtenaren, toch nog een complimentje. Maar ja, dit kan... Uh, als, het, als het nog slechter gaat met de economie... He, iedereen roept wel dat er economisch herstel komt... maar je kunt dat niet garanderen... Uh, dan kan het wel natuurlijk... een heel groot probleem zijn... dat je als gemeente zoveel uh, geleend geld hebt. He, ook, het, ook het Rijk... Ja, heeft een enorme schuldenpositie... En een behoorlijk percentage. Hè? Je kunt naar die staatsschuldmeter gaan. Dan zie je dat die eigenlijk continu, uh, continu oploopt. Dus als het uh, misgaat met Utrecht, uh, ja, de vraag is of iemand anders dan kan bijspringen om dat tekort uh, aan te vullen. Hè? Vaak worden ja, artikel 12 gemeentes in Nederland wel onder, uh, onder een soort van curatele gesteld. Hè? Dus er wordt, uh, wordt op toegekeken. Maar ja, er is geen goede, goede faillissementregeling uh, uh, in Nederland. We hebben geen Detroit scenario en ja, als je zoveel leent dan, dan zou dat eigenlijk wel uh, uh, noodzakelijk uh, kunnen zijn of in ieder geval uh, ja, ervoor zorgen dat je als gemeente weer met nul kunt beginnen. Ik denk dat het uh, een duidelijke zaak is en uh, dat voor iedereen die uh, enigszins uh, de Utrechtse politiek of uh, wat staan, de, de betaalboeken zeg maar, volgt, dat het al duidelijk was dat er iets niet goed ging, dat er heel veel geld weglekte. Maar uh, ja, ik denk, uh, in ieder geval, uh, voor mij, wat mij betreft, een compliment aan Jurin voor het oprakelen van al die informatie, want uh, zo komen we nog eens wat te weten. Maar waarom hebben ze zichzelf zo in die schulden gestoken? Is dat allemaal vanwege die, uh, die bouwprojecten? Lenen is in de mode. He, dit, dit, dit heeft te maken met de totale financiering van de afgelopen jaren. He, dus je kunt inderdaad in de jaarstukken vanaf 2007 terugvinden waar het aan uit is uh, gegeven. Mm -hmm. Maar ja, er is duidelijk dat de totale uitgaven, dat die... Uh, dat, dat die hoger waren dan uh, de totale inkomsten. Want ja, anders hoef je niet bij te lenen. Nou, ze hebben ongeveer uh, anderhalf, wat was 1,25 miljard aan uh, vaste uh, actieven hè? Aan, aan bezittingen. Dus dat, uh... Ja, maar dat heeft met waardering te maken. Mm -hmm. En ja, je, je kunt bijvoorbeeld een aantal activa, die kun je, die kun je op de markt verkopen. Hè? Een, een, een gemeentehuis, uh, daar, daar kan ook een, uh, een, be, een bedrijf in, uh, in, in gaan zitten. Maar er zijn ook een aantal activa van gemeenten die, uh, ja, die hebben wel een bepaalde waardering. Dus die staan wel tegen een bepaald bedrag op de balans. Maar zijn uh, bijzonder courant. Dus het is niet makkelijk om alle bezittingen van, uh, van een gemeente te verkopen op het moment dat het misgaat. Ja, ja, ja. Het is een hele moeilijke, moeilijke discussie wat, wat, wat er moet gebeuren met, uh, ja, met de schulden. Ja. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk een vorm van. Uh, van agressie, om te zeggen tegen mensen... die ja, je uh, in goed vertrouwen geld hebben geleend... van je krijgt je geld niet terug. Aan de andere kant, ja, je, kunt, uh, je, je hebt eigenlijk de belastingbetaler uh, ook te pakken... als je het wel allemaal gaat terugbetalen. Ja. Dus ja, het, ik, ik, ik, ik denk dat, dat bepaalde mensen misschien op enig moment... ook uh, persoonlijk aansprakelijk zullen moeten worden gesteld... voor uh, ja, de chaos die ze hebben aangericht. En voor het onverantwoord lenen, hè? want heel veel... Uh, Mensen bij de overheid die zeggen de banken zijn schuldig aan de crisis en consumenten die, nemen, die lenen veel te veel, he, veel te veel hypotheek in Nederland. Maar ja, uh, overheden die doen dat ook, terwijl ja, overheden eigenlijk geen geld uh, verdienen. Hm. He, want ja. waar verdient de gemeente Utrecht geld aan? Dat is eigenlijk alleen maar aan het, uh, ja, het binnenharken van belastingcenten uh, ja. en grondverkoop, he, maar ja. Zijn er, is, is, is er nog bijvoorbeeld grond beschikbaar waarvan je denkt, nou als de gemeente dat verkoopt, daar zouden ze nog mooi wat bedrijven mee binnen kunnen halen? Nou, sowieso de, alle straten, hè? Nee, maar wat, wat, wat ik bedoel, hè? We hebben het over... Ja, uh, ja. De, de Utrecht bezit heel veel gebouwen, vooral in de binnenstad. Uh, je hebt natuurlijk de Neudeflat, dat ge, af, afzichtelijk gedrocht. Ja, ze hebben natuurlijk nog tal van andere gebouwen door de hele binnenstad uh, zitten. En ook daarbuiten, uh, buiten, trouwens. Het is echt een uh, weerwarf van, van ontroerend goed, wat allemaal van de gemeente Utrecht is. Ja, daar kunnen gewoon bedrijven in zitten. Ze zitten zit op een mooie plek. Ze, ze hebben zo'n beetje overal de beste plekjes, zeg maar, voor zichzelf. Ja. Maar hebben ze ook iets in hun bezit, uh, stel dat, ze nu, hè, dat, dat, dat er een partij komt uh, die zegt we gaan die uh, schuld aflossen, uh, om, uh, ja, hebben, hebben ze dan iets wat ze kunnen verkopen dat bijna een miljard oplevert? Nou nee, maar ik denk als je alles bij elkaar optelt dan kom je wel in honderden miljoenen aan een gebouw. Hè? Mm -hmm, ja. dus, uh, dus ze hebben behoorlijk wat ontroerend goed. Oké. Okay. En daarnaast, als ze natuurlijk de. Stel, wat, wat de Libertarische Partij Utrecht wil, is gewoon dat al die straat, dat de buurten ook hun eigen straat kunnen kopen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd uh, als, als ze ooit die schulden gaan uh, op, uh, aflossen. Of ze dat kunnen terugbetalen. Vergeet ja. niet, het is niet alleen het geleende bedrag, hein, want dit, dit zijn de, uh, de bedragen die uitstaan aan lening. Maar het is ook nog rente. Hè, dus ja. uh, het is een beetje Jan-Kees de Jager-achtig. Uh, maar gaat Utrecht dit wel terugbetalen met rente? <laughs> ja, ja, ja, zeker weten. Ja. ja. Mm. En nou ook als we gaan snijden in het budget natuurlijk. Hè. Dus uh, als we gewoon meer uh, eruit gaan flikkeren en uh, niet, niet meer over de balk smijten aan alle link allerlei linkse hooi projectjes. Dus, uh, yeah. We zijn benieuwd. We gaan de uh, volgende keer weer even dieper in het ja. uh, verslag uh, kijken. Ja, mooi. Dankjewel Jurjen. En dan gaan we nu nog even snel naar uh, ja, één agendapuntje. We hebben natuurlijk uh, de Libertarische agenda al een tijdje niet gehad. Dat uh, zal misschien wel uh, binnenkort nog komen. Uh, ik wil nog wel even onder de aandacht brengen dat we, omdat we toch in de gemeente Utrecht zitten, dat we op uh, 25. Februari, Dat is uh, dinsdag aanstaan. En dan is er een lezing in uh, Café Lebowski in Utrecht. Dat wordt georganiseerd door de Libertarische Partij Utrecht. En uh, daar zal Pim Damen gaan, gaan spreken over wat het libertarisme is. Dus uh, u bent van allen uitgenodigd. Het, is om, uh, het begint om 8 uur s avonds in Café Lebowski in Utrecht. En dat is zo, ja, pal naast de domtoren. Ja, en dat was het. Ik wens u allen nog een hele fijne week. Tot volgende week. Doei. Hoi.